11 uur. Het LOS-journaal. Door Alt Megens. Alle vijfde doden bij het muziekfestival Pukkelpop zijn Belgen. Dat heeft de burgemeester Klaas van Hasselt vanochtend gezegd op een persconferentie. Ook vertelde ze dat er tien zwaar gewonden zijn. Van die tien zwaar gewonden en die uh, 140 kleine verzorgingen... daar zijn er zes van Nederlandse nationaliteit. Volgens de burgemeester is het belangrijk om de camping snel te ontruimen. Voor ons momenteel is prioriteit om die mensen vlot en veilig naar huis te laten, te laten gaan, te begeleiden. En vandaar dat er extra bussen zijn ingelegd, extra treinen. Dus die mensen kunnen met het openbaar vervoer... Naar huis keren. organisatie sprak tijdens de persconferentie over de zwartste dag uit de geschiedenis van de Belgische festivals. Ze konden zich dan ook niet verzoenen met het idee om Pukkelpop nog door te laten gaan. Of bezoekers geld terugkrijgen is nog niet duidelijk. Werkgeversvoorzitter Wientjes is bezorgd over de politieke leiding van Europa. De belangrijkste EU-staten moeten nog duidelijker maken dat er harde maatregelen worden genomen om de euro te steunen.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 In de Afghaanse hoofdstad Kabul hebben zelfmoordterroristen het kantoor van een Britse culturele organisatie bestormd. Er zijn acht mensen omgekomen en het complex is ingenomen. Het pand zou zijn bezet door zwaar bewapende mannen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeheist door de Taliban. De terreurbeweging zegt dat ze met de aanslag willen vieren dat Afghanistan op 19 augustus 1919 onafhankelijk werd van Groot-Brittannië. Voorafgaand aan de bestorming van het gebouw waren verschillende explosies te horen. Uren na de bestorming zijn in de buurt nog altijd schoten te horen. Koningin Beatrix heeft gisteren een kleine operatie ondergaan. Ze is geopereerd aan staren aan haar rechteroog. Het was een korte polyklinische ingreep waarna de koningin het ziekenhuis weer kon verlaten. Het weer vanmiddag vanuit het westen, steeds meer opklaringen. In het noordoosten is er nog een bui mogelijk. Het wordt vandaag zo'n 19 graden bij een overwegend matige wind... uit het westen tot noordwesten. Het weekend wordt zonnig en warm. Zondagavond volgen opnieuw regen- en onweersbuien. ANWB Verkeersinformatie. Er is een aanrijding geweest op de A1 Hengelo richting Apeldoorn. Tussen Deventer-Oost en Twello staat nu 8 kilometer. Tussen Deventer en Twello zijn twee rij dicht. Op de A2 maastricht richting Eindhoven tussen Urmond en Born 2 kilometer. Op de A12 Duitse grens richting Utrecht tussen Afritbeek en Zevenaar 3 kilometer. En verderop tussen Duiven en Arno-Noord 5 kilometer. VARA, Radio 1, de gids.fm, zomereditie met Deborah Blekkenhorst. Goedemorgen. Er zijn van die dagen dat je denkt, konden we ze maar terugdraaien. De dag van gisteren is daarna de tragedie op Pukkopop één van. 21 december 1992 was ook zo'n dag. Toen stortte op het vliegveld Faro in Portugal een DC-10 van Martinair neer. Een gebeurtenis die aan 56 mensen het leven kostte. Rob van Olm schreef er dit jaar een boek over, simpelweg Faro geheten. Met daarin het verhaal van degenen die stierven, hun nabestaanden en ook de overlevenden. Voor de laatste blijkt verwerking nog altijd moeilijk. Want de oorzaak is lang en nog steeds onder de pet gehouden. We kijken ook vooruit op muziekfestival Lowlands. Hoe bereidt de formatie Jungle by Night zich voor op het optreden vanavond? Zeker na de gebeurtenissen van gisteren in Hasselt. En Superman ondervindt wat een onoverkomelijk probleem het kan zijn. als je je krant, die je al tientallen jaren hebt, gewoon wil laten meeverhuizen. Voor visuele ondersteuning en contact? Surf naar begids.fm. Chinezen doen het bijzonder goed op school. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Twee derde van de Chinese leerlingen in het voortgezet onderwijs zit op de HAVO of doet het VWO. Terwijl dat bij autochtone leerlingen maar de helft is. Goedemorgen, Barend ter Haar, sinoloog bent u aan de Universiteit van Leiden. Hoe kan het dat Chinese leerlingen het zoveel beter doen? Nou, in de Chinese cultuur is er een lange traditie dat je... Het goed moet doen in het onderwijs en dus om uh, diploma's te halen. Hard werken? Hard werken, uh, de regels volgen die door de school worden uh, opgelegd en dan uh, je huiswerk, etc. Kan het dan ook voorkomen dat deze Chinese kinderen een hogere opleiding uh, eigenlijk doen dan het advies dat ze krijgen? Dus bijvoorbeeld een VMBO-advies, maar dan toch naar de HAVO? Ja, ik denk dat ze over het algemeen uh, er gewoon meer uithalen. En dat ze uh, misschien ook nadat ze die VMBO hebben gedaan dan doorgaan naar de HAVO. En met hard werken kun je natuurlijk ook in het onderwijs ver komen. Zit daar ook veel druk bij de familie bij? Of van de familie bij? Ja, maar dat is natuurlijk druk die op een gegeven moment helemaal uh, ja, geïnternaliseerd is door de betrokken leerlingen. Ze weten niet beter of het is normaal. En of ze dat dan uh, in de loop van hun puberteit, zal ik maar zeggen, nog steeds als druk ervaren is dan een ander verhaal. Nu denken wij ook vaak dat uh, ja, de kinderen misschien wel wat geïsoleerd leven in de Chinese gemeenschap. Heeft dat er misschien ook nog iets mee te maken? Nou, ze gaan natuurlijk ook veel met elkaar om en dat blijft. Uh, maar ze kunnen tegelijkertijd uh, ook in een groot aantal opzichten zich goed aanpassen aan uh, de Nederlandse omgeving. En omdat ze op school hun best doen, uh, wordt hun Nederlands in ieder geval beter dan uh, dat... Dan het Nederlands van een gemiddelde eerste tweede generatie immigrant. Uh, integreren zij misschien dan wat beter dan uh, leeftijdsgenoten van, van andere culturen en nationaliteiten? Nou, ik denk dat door de, door de bank genomen ze zeker beter integreren. Ze hebben ook niet een dominante religie uh, die sommige soorten aanpassing moeilijk maakt. Hè. Ik wil niet zeggen dat ze helemaal niet religieus zijn, maar ze hebben niet een religie die zegt van nou dit mag niet, dat mag niet. Op die dagen moet je dit doen of dat doen. Dus dat maakt het toch makkelijker om inderdaad dat harde werken te combineren... toch met een sociaal leven, denk ik dan ook. Ja, en dat sociale leven hoeft niet per se met uh, andere Nederlanders te zijn... maar is dan ook vaak nog wel met andere Chinezen of ook andere minderheden. Uh, maar dat vindt dan toch in het Nederlands plaats. De... En bij mijn eigen studenten merk je ook dat ze... In ieder geval gesproken in Nederland zegt wel uh, goed beheer. Ja, want dit gaat om een tweede generatie Chinezen. Hun ja, ouders doen, doen vaak een, eenvoudig werk. Het rapport staat ook op uh, van, van horeca naar hogeschool. Dus dat ja. geeft al een beetje aan dat, dat veel van hun ouders ja, toch in de horeca werken. Ja. Wat eenvoudiger werk. De kinderen gaan studeren. Zorgt dat voor onbegrip binnen nou, de families? Juist omdat, juist omdat voor Chinezen ook van, van alle komaf... het heel normaal is om zoveel mogelijk door te leren... denk ik dat in die zin van de ouders uit er geen onbegrip is... Het is juist hartstikke goed. En daarmee laten de kinderen ook zien dat ze ja, de idealen van de ouders willen verwezenlijken. En verder gaat het om ouders die in China he, nooit een kans hebben gehad. Als ze van het platteland kwamen of uit armere steden, dan waren er gewoon geen gevorderde scholen. Nou ja, dan ga je migreren. En migreren betekent dat je gaat doen wat je kunt. En dat is in Nederlandse context voor Chinezen vaak werk in de horeca. En dan uh, willen ze hun kinderen zoveel mogelijk kansen geven en daar uh, werken ze heel hard voor. Geen onbegrip? Misschien wel een kloof wellicht? Ik denk wel dat er een soort kloof is uh, en dat bij de volgende generatie die kloof weer wat groter kan worden. Maar die ouders zijn daar niet minder trots op. Want hè, hard werken en iets bereiken, dat, nou ja, goed, dat, ik denk dat elke zicht. ouder dat wel voor zijn kind wil. Ja, <laughs> en er is ook niet een idee van de staat, de overheid is gevaarlijk. Althans niet wat, wanneer het om onderwijs gaat. He, dus ook dat helpt. Nu euh, doen ze dat inderdaad op school. Dan, dan hebben ze hun opleiding afgerond. Uh -huh. uh, stromen ze daarmee ook weer sneller door naar een universitaire opleiding? Uh, blijft dat, ja, u zegt al, de volgende generatie is misschien een wat grotere kloof? Want dat blijft zich natuurlijk ontwikkelen. Ja. Hoe, hoe zal dat verder gaan? Nou, de volgende generatie zal dus nog Nederlandser worden. En in die zin, nou, een kloof is een groot woord. Maar er zijn dan gewoon culturele verschillen zoals je die ook bij ons hebt bij sociale mobiliteit. Als iemand met een arbeidersachtergrond. Uh, vervolgens universitair werk gaat doen, dan treedt er ook dat soort verschillen op. Dat hoort bij sociale mobiliteit. Maar uh, dat vinden die Chinezen niet erg. Um, ja, en hoe, aan de andere kant is het zo dat die hoger opgeleide Chinezen... hun groep natuurlijk weer naar boven kunnen trekken. Waren Terhaar, sinoloog aan de Universiteit van Leiden. Dank u wel. Graag gedaan. Laura van de Fleet Foxes. En uh, vanavond ook op Lowlands om kwart over negen. En ze zijn natuurlijk niet de enige, want er zijn meer bandjes die op het festival spelen. Een van de bands is Jungle by Night. Die bestaat uit negen jongens. En Botte Jellema volgt en in de aanloop naar een eerste optreden op dat festival in Biddinghuizen. Botte, goedemorgen. goedemorgen. Ja, je had ze al gevolgd. Daar een mooie reportage over gemaakt. Maar je werd eigenlijk ja, ingehaald door de gebeurtenissen natuurlijk op Pukkelpop in België. Of ja, bent ingehaald ja, zelfs. Ja, ja precies, het, het was allemaal af, maar toen hebben we besloten om, uh, ik ga zo toch eventjes uh, met ze bellen, want je, je schrikt heel, heel erg ja. als je die filmpjes ziet op YouTube, uh, waarin die, ja, die tent die zie je dan in een paar seconden in één vallen. En uh, honderd mensen die rennen, honderden mensen rennen dan onder dat doek uh, vandaan. Bericht dat er vijf doden zijn gevallen, dus uh, daarom uh, bel ik eerst eventjes met, uh, met Jungle By Night, met uh, gitarist Jacques van Exter. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, op weg naar Lowlands hè. Ja, we zijn nu op weg nog naar Lowlands, toch ongeveer een half uurtje rijden. We okay. rijden nu door de polders. Ja, hey, Pukkelpop, hoe heb je dat nieuws gehoord? Um, ja, ik had het gisteravond uh, had ik het op tv gezien. En uh, later die nacht nog even gevolgd op de radio ook. Uh, of het nou wel of niet door zou gaan. Gisteravond wouden ze het nog wel door laten gaan, maar ik hoorde vanochtend uh, dat het toch afgelast is. Ja, hoe, hoe, hoe, hoe hoor je zoiets dan? Want jullie staan ook heel veel op dat soort festivals te spelen. Um, nou ja, het is, het is heel vreemd en het is wel natuurlijk gek dat zoiets toch kan gebeuren met zo'n zo onverwachte windhoos en zo. En, uh, je gaat toch met een beetje raar gevoel naar Lowlands ofzo. Het yeah. Toch wel de bedoeling om er natuurlijk een mooi optreden van te maken en je best te doen natuurlijk en er echt een feest van te bouwen. Maar wel, wel heftig dat er zoiets kan gebeuren. Ja, Zit je dan ook een beetje naar die stellages te kijken daar? Die tentjes en hoe het is gebouwd? <laughs> ja, nu wel op een andere manier inderdaad. Ja. Ja. Er waren zelfs uh, geruchten dat jullie ook op Pukkelpop zouden spelen, hè? We hadden wel contact met ze en het stond ook op enkele sites... Uh, ...vermeld dat we daar zouden gaan spelen. En dan is het wel helemaal gek om zoiets te horen, eigenlijk, ja. ja precies. Nou ja, um, ik, jullie zijn uh, nu onderweg. Uh, vanmiddag om vijf uur, even voor vijf uur, begint jullie optreden. Mm -hmm. um, ja. Genoeg tijd om je op te laden tot, uh, tot dan? Ik, uh, ja, zeker. We zijn er zo meteen al en dan... Uh... En dan uh, gaan we, dan begint het eigenlijk pas uh, echt. Uh... Oké. Okay. Goed, nou succes met opbouwen. Jacques van oh, Exter van uh, Jungle by Night, dankjewel. Ja, dit is een Nederlandse band die dit jaar dus debuteert uh, op Lowlands. En de gids met de VM volgt of ze al uh, rond ja. het optreden. Um, en ja, Ze bestaan dus, zoals je zei, negen jongens tussen de 16 en 22 jaar. Band bestaat uh, nu een jaar of twee. Uh, het gaat heel goed met ze. Uh, vorige maand stonden ze op het noord Jazz festival En ze spelen nu heel veel. En het is allemaal een beetje begonnen toen ze gevraagd werden... om in het voorprogramma te spelen van Major Haythorn uh, in de Melkweg. En dat was het voorjaar vorig jaar. En vanaf toen tot nu, hoe dat is gegaan... tot nu het optreden op Lowlands, uh, uh, ja, hoe, hoe dat nou is gegaan... dat heb ik gevraagd aan drummer Sonny Groeneveld... tot Pieter Pasman en saxofonist Pieter van... Extra. zo. Het begon, echt, het begon echt, echt met het eerste rolletje, dus op het voorprogramma van uh, Meer Hawthorne. In de Melkweg, in de volle Melkweg. Mm -hmm. En we wisten helemaal niet wat ons overkwam. Ja. Nee, nou, dan, dan merk je eigenlijk dat het wereldje van uh, programmeurs zo heel klein is. En dat iedereen elkaar begon te vertellen, dus over ons. En toen kregen we, nou overstroomde onze mailbox. Noordersvraag is het festival op 15 januari speelden we daar. En dat is een soort van showcase festival geworden voor Nederlandse bands in Groningen. En daar komen dan boekers en programmeurs die kijken naar bands voor het zomerseizoen. jij bij de band. Wat wordt er gespeeld dan? We spelen Afro Oh, oké. Okay. Maar een mix van Afrobeat, Ethiopische jazz. Oh, oké. Okay. Een hele mixed-up shit, van. Oké. Okay. Ik zou zeggen, kom kijken. Zullen jullie openen jullie mailbox dan op een gegeven moment en dan staat er van: uh, we kunnen op Lowlands spelen. Ja, heel verwonderd, het is geweldig. Ja. Dus bij, maar bijna el, bij elke, elke keer als we een mailtje krijgen, dan hebben, we, hebben we nu een boeker tegenwoordig. En dan krijgen we soms een tourschema met uh, alle gigs. Nou, dat is echt gewoon zo geweldig. Dus zit ik altijd even zo: hè, wacht even, hè. <laughs> Zoveel. en dan behappen en dan ja sommige pareltjes zoals lowlands uh, zitten er ook tussen echt uh, ja. geweldig nooty jazz ja. en into the great wide open en ja. allemaal van die grote festivals ja. ja. ik keek op jullie website het, het, het is een enorme lijst met optredens die jullie hebben ik denk dat heel veel muzikanten enorm jaloers op, op jullie zullen zijn hoe vaak jullie uh, kunnen spelen maar omdat het zo snel is bij jullie gaan kan ik me ook voorstellen dat je er zelf ook totaal niet op had gerekend nee dat nee. nou, nee, was nooit de bedoeling eerlijk gezegd we hadden niet de intentie van dat we dit gaan doen, want dan kunnen we overal heel veel gaan spelen. Het ja. zo gegroeid eigenlijk. Ja. En met je persoonlijke agenda, hoe, ik bedoel, jullie zijn vrij jong. Een aantal van jullie zitten op school geloof ik, anderen die studeren. Ja, het wordt wel heel erg om de dus, om school heen gepland. Dus uh, optredens zijn in het weekend. Um, dus dan ja, door de week gewoon uh, heel veel aan school werken. Um, en dan in het weekend optreden en dan uh, ook in de kleedkamers werd nog uh, eigenlijk um, geleerd uit de schoolboeken uh, voordat het optreden was. Het is, uh, ja, het is, allemaal zo leuk dat het gewoon, je kunt het ook niet niet doen en je moet het ook allemaal lekker doen en het is allemaal fijn in laten komen en dat doen we ook vooral en genieten we genieten er wel van en uh, ja, het is gewoon geweldig. Lowlands is voor mij eigenlijk het eerste festival toen ik 14 was waar ik naartoe was gegaan om de eerste keer echt gewoon zelf erop uit te gaan en, en, en muziek live te ervaren. Dus, en dat was zo enorm voor me en zo geweldig en om daar nu zelf te kunnen staan dat is natuurlijk ja, een droom eigenlijk of, ja, vanaf dat ik heel klein ben. Weet je nog welke namen je toen bij je naartoe bent geweest? Ja. Toen je 14 was: Zoekal uh, uh, 103, Gotham Project, Korn was ik naartoe gegaan. Saiyan <laughs> uh, uh, uh, Supercrew, dat vond ik heel uh, tof. Dat is een Franse rapgroep. Dat was misschien wel het hoogtepunt. Ja, jullie hebben natuurlijk gewoon een repertoire wat jullie overal spelen. Voor uh, Lowlands, groot geval, er moet wel wat gebeuren dan. Ja, precies. Maar dat moet ook uh, strak zijn en goed gaan. Dus dat is uh, de afweging die je maakt. Ja. Dus uh, we gaan waarschijnlijk veel uh, nummers spelen die we normaal spelen. En we zijn nu bezig met zoeken naar een goede manier, uh, de goede volgorde, die nog iets fine-tunen. We hadden al iets gevonden. We gaan nu nog iets proberen te perfectioneren, een aantal overgangen maken. En uh, de Punks-Stadie eigenlijk. Ik kan wat dingetjes ook met de band van... Uh... Wanneer iemand waar staat, of als er iets gezegd wordt, of wat we dan doen, weet je wel. Gewoon een beetje dat het wat echt meer show wordt. Oké, okay, dus dat soort dingen spreken jullie wel allemaal af. Ja, ja, we zijn, ja soms gebeuren ook gewoon dingen. Ook, uh, ook in de studio, soms is het een jamband of een podium. En dan kun je dat onthouden. en Denk van, oh, dat was echt zo leuk. Dat gaan we voor vervolg weer doen, of, of niet? Ik ja, was helemaal onder de indruk. Ja, we dus jullie gaan me we we vanavond weer helemaal van mijn stop brengen. Ja? <laughs> ja? ja Oké, okay, dan. Maar vooral al die, uh, al die gigs die we elke week hebben nu, dat, uh, dat het zoveel zijn. Dan merk je dat je heel erg op elkaar ingespeeld raakt. En dat je steeds op een hoger niveau komt qua spel en qua show. En, en ook qua band, samen zijn en hoe je dat met elkaar moet doen. Want je bent toch heel veel samen. En uh, het gaat eigenlijk hartstikke goed, dus uh, ja. Ook onderling gaat uitstekend. Het... Ja, zeker. Ja. Ja. Ik merk dat je soms gewoon met z'n allen even moet praten over van... We zijn we nou mee bezig? Want het, het, soms schiet het erbij in omdat je zoveel aan het optreden bent. Ben je aan het reizen, ben je aan het sjouwen, ben je aan het doen en dan heb je soms geen eens tijd om te repeteren nog. Dus Dan moet je met z'n allen soms even zitten, van, even kijken van, zijn we zijn bezig, willen we dit? Willen we dit op deze manier? Vinden we dit leuk? Weet je wel? Dus anders kan er snel iets ontstaan misschien of zo, dat, dat iemand net iets anders denkt of zo. Dat, uh, maar dat uh, hebben wij uh, allemaal, ja, gaat als goed. We maken muziek en we doen dingen waar we allemaal achter staan. En daarom staat ook iedereen altijd bij alle optredens. En daarom gaan we ook elke optreden er weer voor. En ja, dat is denk ik ook ja, misschien wel een deel van het succes. By night. Om tien voor vijf staan ze op Lowlands in de Lima... Ja. En ook op Lowlands natuurlijk botte aandacht voor het drama op uh, Pukkelpop. Want in alle tenten wordt even stilgestaan bij de slachtoffers. En ook in de festivalkrant is er uh, ja, aandacht voor wat er in België is gebeurd. Ja, er, zijn, er zijn ook veel bandjes die ook op Pukkelpop spelen. Ja. En daarna weer naar Lowlands gaan. Er is een um, overlap, hè? Ja, dus, Lowlands heeft laten weten dat er nog geen afzeggingen zijn. Uh, en ze staan inderdaad wel stil bij de opening. Um, maar ze hebben geen afzeggingen, ook nog niet van uh, Smith Westerns. Dat is een bandje dat gisteren in die tent stond. Ja. En alle spullen zijn kwijtgeraakt. Dus hoe die dat gaan oplossen... dat die stonden ja. te spelen toen eigenlijk het nood weer losbrak. Precies. En ik ja. begreep van, van Skin, van Skunk en Nancy ook dat ze uh, had getweet dat het de angstigste momenten van haar leven waren. Want ook zij zat midden in een optreden, Ach, ja. begreep ik. Maar ook zij komt gewoon nog naar Lowlands, zijn de laatste berichten. Ja, ik ga er vanmiddag ook naartoe. Want uh, dan ga ik even kijken hoe uh, Jungle by Night het ervan uh, afbrengt. Uh, hoe ze dat allemaal beleven daar. Debuteerend een beetje, die jonge jongens. Dus ik ben heel benieuwd. En daarvan hoor je maandag uh, het verslag. Botten, Jellema, Dankjewel. De gids.fm. Zomereditie. Deze week blikken we ook terug op het roerige jaar voor 2100 werknemers van Organon in Os. Vorig jaar rond deze tijd kregen ze te horen dat ze hun baan zouden verliezen. Maar het personeel liet dat niet zomaar gebeuren. Er werd flink actie gevoerd. Colette van Nuenen kijkt terug met Ellen Mataar, toen nog researcher in de laboratoria van Organon. Dat begon eigenlijk in... April toen kregen we in de research allemaal een uitnodiging... om een samenvatting in te leveren voor een symposium in Amerika. En uh, na een aantal maanden kreeg ik te horen dat mijn samenvatting geselecteerd was. En het was, het was heel erg leuk. Het was, het was prima verzorgd, er waren leuke lezingen... en die posterpresentatie ging hartstikke goed. En toen op een uh, woensdagochtend was het... we kwamen bij het ontbijt en toen vertelde... een collega aan mij, heb je het gehoord? Het Brabants Dagblad staat... dat de hele R&D uit de Osweg gaat. En het was zo'n domper. Want het, het symposium was zo leuk. Het was zo fijn om daar deel van uit te maken. En dit voelde gewoon aan als... ja, ze hebben de leuke projecten... waar we wat van willen weten, uitgenodigd. En uh, laat me horen. En de mensen hebben we daarna niet meer nodig. Dus we waren echt ja, heel boos. en Ja... Alsof de je in de schoenen zakt. Zo van, wat moeten we nou? Het is de Organs, in een loop van de geschiedenis toch een hele goede, veilige werkgever gebleken. En nou in één keer, ja, het lijkt wel onwerkelijk wat er gebeurt. Ik kan me heel goed voorstellen dat mensen nog zoiets hebben van, ja, maar het is helemaal niet waar. Het is gewoon niet zo. Ik kan het niet geloven dat nou in één keer hier de stekker uit zou gaan. Of Ik kan niet geloven dat er zoveel mensen weg moeten. Nee, alsof het nog niet waar is. Organo. Het nieuws sloeg in als een bom. Merck sluit de researchafdeling en de helft van de productieafdeling van MSD in Os. 2175 mensen dreigen hun baan te verliezen. De OR stapte naar de rechter, gesteund door de raad van commissarissen... met een duidelijke boodschap voor de directie. Dit pikken wij niet. En ook het personeel was woedend. Je kunt niet zomaar even met één pennestreek besluiten... om hier ja, een halve regio plat te gooien. Want dat is eigenlijk wel wat er gebeurt. Jan de Bruin werkt op de productieafdeling. Daar heb ik heel veel moeite mee, dat dat zo makkelijk kan... En ja, Dat was voor mij wel de belangrijkste reden om eh, nou, alles aan te pakken wat er maar aan te pakken valt. Om, eh, ja, om toch te laten horen dat ik het er niet mee eens ben. Ja, had ik zoiets, nou dan gaan we een in maken. Er kwamen protesten in Den Haag. Overal in ons werden posters opgehangen tegen de sluiting van Orgenom. Er werden protestmarsen gehouden naar het stadhuis. Iedere dag een groepje mensen die naar het stadhuis ging. En ook de politiek schrok van de grote aantal ontslagen in os. Want minister Van der Hoeven die kwam nog naar Os om de mensen te steunen. Elle Matar heeft het allemaal meegemaakt. Ja. Hoe kijk je erop terug? Ja, dat klopt. Ik weet het nog. Dat was op een maandag dat minister van de Hoeven kwam. En toevallig liep ik die dag ook mee met het gezicht van Orgenon. Dus die protestmars. Ook... Ja, ik heb er ook nog een handje mogen geven. Jullie stonden haar toen op te wachten bij jullie eigen laboratorium. Ja, dat klopt. En toen hebben we even met haar gepraat. En had... Ze had ons toen verzekerd, of we hadden haar verteld dat we elke dag gingen lopen... door het centrum uh, naar het gemeentehuis toe. En dat we dat zo lang wilden volhouden totdat er een goede oplossing was. En we hadden haar gevraagd of we dat niet een heel jaar lang... Hoeven te doen. En zij dachten: nee, dat hoeven jullie niet een heel jaar lang te doen. Daar komt een oplossing. En vind je dat er een oplossing is? En niet voor de research, helaas. Ik maak deel uit van de research. Maar het plan zoals het er nu ligt is niet zo slecht als uh, het op 8 juli uh, gepresenteerd werd. Er zijn uh, nu minder ontslagen en er is nu een, uh, een development center, zoals dat heet, uh, opgericht. Dus en daar kunnen ook een hoop mensen een baan in vinden. Maar jij dus niet? Nee, ik niet. Ik zit uh, sinds 1 juli thuis. En wat heb je gedaan sindsdien? Ja, het voelt nog helemaal niet aan als ontslagen zijn. Dat komt natuurlijk ook door de vakantieperiode. Maar uh, ja, ik ben lekker bezig met mijn hobby. Ik ben flink aan het fotograferen. En, uh, en verder uh, zijn we een kamer aan het zoeken voor mijn dochter. Want die gaat uh, op kamers studeren. Dus ik heb en er kun je staat. dat allemaal wel betalen dan? <laughs> ja, dat moet maar. Ja. Nee, dat gaat goed. Maar we worden op dit moment... Een tweetal gebouwen leeggemaakt voor het Life Sciences Park. Er zijn een aantal initiatieven, ook van ex-collega's dan van mij. En mijn grote hoop is dat ik, uh, ja, dat ik daar deel van uit kan gaan maken. En is dat reëel om dat te hopen? Mm, ja, denk ik wel. Ja, ik denk dat ik best een goede kans maak. En dat is misschien ook waarom je nou gewoon zo'n relaxed vakantie aan het vieren bent. Ja, dat is denk ik ook wel, ja. Want heel veel mensen vinden het gewoon eng. Zeker als je boven de 35 bent om uh, op straat te staan, toch? Ja, maar toch zie ik uh, onder mijn collega's dat er allerlei uh, plannen en ideeën zijn. Een hoop collega's gaan zich omscholen om uh, les te gaan geven. Ik ken een collega die uh, heeft als hobby taart te bakken en die wil banketbakker worden. En veel collega's die trekken toch wel hun plan hoor. En ik denk uh, wat het Outplacementbureau beweert is dat na een half jaar 80% weer werk heeft. Ik denk dat ze dat best gaan halen. N niet per se door het outplacementbureau... maar gewoon omdat collega's zelf uh, initiatieven nemen. Die, die strijdbaarheid, heeft dat nog geholpen, denk je? Bijvoorbeeld uh, met dat het development center toch blijft met 500 banen... en dat het Science Park toch komt? Nou, ik denk, Je kunt het niet meten, maar ik denk dat onze acties absoluut zin hebben gehad. Ja? Ja, dat, dat denk ik wel. En we... Hoe dan? Heeft het Murk overtuigd of uh, de regering aange? Sport. Nou, we hebben in ieder geval een hoop aandacht gevraagd van de lokale politiek, van de, uh, van de provinciale politiek, de Brabantse ontwikkelingsmaatschappij. Ook de landelijke politiek heeft zich ermee bemoeid. En ik denk dat ook Murk uh, best wel verrast was door de strijdbaarheid van onze OR. Het was niet zo dat we ons meteen uh, van tafel uh, uh, lieten vegen. vegen. Ja. Wat vind jij, is het nou te laat geweest? Want ik weet nog toen, toen Van der Hoeven op bezoek kwam... toen begonnen ze eigenlijk pas een beetje enthousiast te worden. Hè? Daarvoor kwam, kwam de kritiek van, nou, Balkende... die, die weigert zelfs naar het hoofdkantoor uh, te vliegen. En, uh, terwijl nu, Verhagen is er al geweest, uh, Rutte, de premier, is er al geweest. Ja, dat klopt. Ik denk dat uh, Life Sciences... nu ook een, een speerpunt is geworden van economische zaken in Den Haag... En dat ze daarmee uh, ja, goed uh, aandacht besteden aan deze toch wel belangrijke tak uh, in de economie. Ja. Maar zou het geholpen hebben als ze dat eerder hadden gedaan? Dat, dat is zo moeilijk te zeggen. Je kunt dat niet, uh, niet testen, hè? Je ja, bent zo'n exacte wetenschapper <laughs> natuurlijk. Ja, je kunt niet een experiment doen waarbij je het wel doet... en een experiment waarbij je het niet doet en de uitkomsten vergelijken. Ergono. het strijdlied van Organon in een bijdrage van Colette van Nune. Wat hoort u zometeen nog? De vliegramp in Faro, Portugal, is nog steeds geen gesloten boek. Daarvoor is het rookgordijn over de oorzaken te ondoordringbaar gemaakt. Superman maakt zich boos op het AD. En autospecialist Wim Oudewerning ligt toe waarom de autoverzekeringspremie gewoon omhoog moet. Na het nieuws met Dorot Meegens. Radio 1 Het NOS-journaal.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 Alle vijfde doden bij het muziekfestival Pukkelpop zijn Belgen. Dat heeft burgemeester Klaas van de gemeente Hasselt vanochtend gezegd. Ook vertelden ze dat er tien zwaar gewonden zijn. Twee daarvan zijn Nederlanders. En ook zijn er nog vier Nederlanders minder ernstig gewond geraakt. En werkgeversvoorzitter Wientjes is bezorgd over de politieke leiding van Europa. Door al het negatieve nieuws en de onduidelijkheden worden consumenten en investeerders onzeker. En dat kan leiden tot een recessie, zei Wientjes vanochtend bij de KRO op Radio 1. Hij vindt dat de belangrijkste EU-staten nog duidelijker moeten maken dat er harde maatregelen worden genomen, moeten worden genomen om de euro te steunen. En dat zijn de hoofdpunten. ANWB Verkeersinformatie. Er staat file op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen knooppunt Kooi meer dan Af het Kastriken 5 kilometer. De rechte is daar dicht, daar staat een auto stil. Geeft ook wat vertraging richting Alkmaar, daar staat bij Akersloot 2 kilometer. Op de A12 Duitse grens richting Utrecht. Bij 7 naar 3 kilometer. En verderop is het langzaam rijden tussen Duiven en Arnhem-Noord over 7 kilometer. Tot slot de A27 Utrecht richting Breda. Tussen Breda en knooppunt Sint-Annebos 3 kilometer. VARA, Radio 1, de gids .fm, zomereditie, met Deborah Blekkenhorst. Tot 12 uur nog in dit programma. Mevrouw Prins wilde simpelweg haar krant op een ander adres. Maar daar moest wel hulp van Superman bij aan te pas komen. En de premie voor de autoverzekering moet omhoog, vindt de Nederlandse bank. Maar waarom, dat weet Wim Oudeweernink. Maar eerst... Dit jaar verscheen het boek Faro van journalist Rob van Olm. Hij onderzocht de oorzaken en gevolgen van de ramp met een DC-10 van Martinair die in 1992 crashte in het Portugese Faro. Het is vooral een wrangboek geworden vol met gemanipuleerde rapporten over levenden die aan hun lot zijn overgelaten... en fouten van piloten die werden toegedekt. Rob van Om kwam naar onze studio met Victor Alling. En dat is een van de overlevenden met een toch wel, mag ik zeggen, verbijsterend verhaal. Felix Meurder sprak met ze en vroeg allereerst aan Rob van Om... wat voor fouten de piloten van het vliegtuig nu gemaakt zouden hebben. Een aaneenschakeling van fouten.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 dat beschrijf ik ook in het boek. Is Rob Steuterman, een voor de mensen die het boek nog hebben. Rob dat uh, was, was een vooraanstaande figuur voor de, de overlevenden. Die heeft eigenlijk de kar getrokken, die heeft de Antony Ruijs stichting op, opgericht enzovoort. En die is meteen uh, tegen uh, Martin Schreuder met name van leer getrokken, dat er helemaal geen sprake was van een, uh, van een valwind. Maar dat de fouten van die piloot... Uh, Hij had dat al door. Ja.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 Dat bewust gedaan, maar in ieder geval hebben ze gemanipuleerd. Ze hebben, dus je mag dan een toevoeging geven dat, aan het rapport. Dat toont u al ja, dat, dat, dat er, er ja. gemanipuleerd die is. Hebben, juist. De Raad van Luft heeft, heeft, heeft, heeft het rapport gepresenteerd als zijnde de waarheid dat er sprake was van een valwind. Uw boek is naast het relaas over het ongeluk en de gevolgen voor de slachtoffers een zoektocht naar die waarheid.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 Victor heeft veel minder gekregen. Uh, ja, ben je verbrand, uh, mis je beide benen... dan kom je wel voor, voor 250.000 uh, gulden in aanmerking. Maar je hebt natuurlijk ook mensen die pas later... En, uh, ik vind Victor daar ook een voorbeeld van... pas later die verschijnselen zijn gaan vertonen. Ik, ik volg in dat boek Akkoord in Hoven die had eigenlijk niet eens zo gek veel meegemaakt... kwam er goed uit, stapte zo het vlieg, vliegtuig uit... Dacht, nou, dat gaat goed. En toen, langzamerhand, ging het fout. Wat Victor heeft verteld over zijn maag... Hmm. ja, mijn, mijn theorie is dat er zulke enorm, enorme krachten een rol hebben gespeeld... dat dat lichaam dat op een of andere manier niet kan verwerken. Uh, nou, dan komt zo'n man, die kon, die kon niet meer werken... dan kom je in, een, in dat proces terecht van uh, keuren door, door, door de artsen en, alle, en dergelijke. Nou, hoe hij daarin behandeld is...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 U heeft nu een succesvol fotoagentschap in Amsterdam. Maar die gevolgen van die ramp in Faro die spelen nog steeds door in uw leven. Absoluut. Felix Murders was dat. In gesprek met overlevende Victor Alling van de vliegramp in Faro... en journalist Rob van Olm, die er een boek over schreef. VARA, Radio 1, e, de gids.fm, Superman. Mevrouw Prins heeft in haar café al tientallen jaren krantenabonnementen. Nu heeft ze het café verkocht en wil ze graag het AD voortaan thuisbezorgd krijgen. En ook wil ze niet meer per jaar, maar per kwartaal betalen. Hoe eenvoudig kan het zijn? Nou, niet dus. Mevrouw Prins belde zich suf, kreeg ruzie met het callcenter... en nu dreigt het AD zelfs met een incassobureau en de deurwaarder. Mevrouw Prins mailde Superman... Ah.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 Eén moment geduld, alstublieft. Ja, maar kon u haar niet uitleggen? Wij hebben een jaar abonnement gehad vanwege de zaak. Nee. De zaak is er niet meer, dus het abonnement kan vervallen. En vervolgens wil ik het ook graag thuis hebben op basis van een kwartaalabonnement. Ik bedoel, zelfs ik begrijp het. Ja, maar zij niet. Nee, dat kon echt niet. Dus ze zei: boem, en ze gooit het haar erop. Hij is ook nog de haak erop gehad? Ja. Nou, dan krijg ik dus nu een incassobureau op je dak. En toen gooiden ze de haak Ja.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 Ja, ik zal het doorgeven, want mij niet geven. Doet u dat zeker? Doet u dat zeker? <laughs> Zeer bedankt. Goed, graag gedaan. bye, bye. Ja, probleem opgelost dus. En het was een vervelend bericht voor de autobezitters deze week. De premie voor de verzekering voor de vierwieler... ja, die gaat gewoon weer omhoog. Jarenlang hebben we eigenlijk te weinig betaald volgens de Nederlandse bank. En zo weinig dat sommige verzekeraars verlies hebben geleden... en niet genoeg opzij konden zetten om tegenslagen op te vangen. Maar niet alleen de verzekeraars hebben last gehad van die lage premies... ook de schadeherstelbedrijven. Ik ga daarover praten met autojournalist Wim Oudewernink... onze vaste man natuurlijk op de vrijdag. Goedemorgen Wim. Goedemorgen de boeren. Hoe lang hebben wij nu eigenlijk geprofiteerd van die lage premies? Nou, het is het is een concurrentiestrijd die al een jaar of vijf geleden begonnen is. De ene verzekeringsmaatschappij rolde over de andere heen met lagere tarieven. En de achterliggende gedachte was eigenlijk dat ze door autoverzekeringen met goedkope uh, tarieven binnen te halen... dat ze daar ook andere verzekeringen uh, aan die eigenaren van auto's konden verkopen. En dat is eigenlijk uh, wat er gebeurd is. En dat is een beetje uit de hand gelopen. Helaas, helaas. In negatieve helaas. zin, helaas. Ja, de schadeherstelbedrijven die hebben daar ook toch wel last van gehad. Ja, die hebben er zeker last van gehad. Want uh, op een gegeven moment moest uh, goed geknibbeld worden op de schadekosten. Uh, want die verzekeringspremies die waren eigenlijk niet hoog genoeg. En de schadebranche die heeft wel heel erg geïnvesteerd op een gegeven moment om efficiënter te gaan werken, nieuwe reparatietechnieken. Maar aan de andere kant, de, de grotere, duurdere auto's. Ja. Uh, daar werden de reparatiekosten fors hoger van. Met alle elektronica die vervangen moest worden, met, met moeilijke constructies, aluminium, staal, speciale staalsoorten. Uh, dus daar, daar had men extra geld voor nodig. Maar voor de kleinere auto's de laatste jaren, die zijn simpeler geworden. Daar is een schade relatief weer minder. Dus die schadebranche die werd ja. aan alle kanten werd gepakt. En uh, op een gegeven moment is me zelfs kortingen gaan geven... om maar die schade in huis te kunnen houden. Want die uh, verzekeringsmaatschappijen speelden dat wel uit. Ja, die dachten, dan ga ik toch gewoon een naar een ander. Precies. Ja, efficiënter, goedkoper dus. En aan de andere kant ook weer die moeilijke spagaat. Wat kost een gemiddelde reparatie? Nou, een gemiddelde reparatie, dat blijkt volgens de FOKWA... dat is de branchevereniging voor de autoschade, uh, is 1267 euro. Dat is eigenlijk niet eens zoveel. En dat is minder dan drie jaar geleden. Dat well, best wel je aan, zou ik denken. Je zou denken dat dat veel meer is. En, en die hele branche, daar is de omzet de laatste drie jaar... eigenlijk ook met een procent of 4-5 naar beneden gegaan. Van, uh, van meer dan 1 miljard naar uh, nog net geen miljard uh, oh. euro per jaar. Dus het is geen, uh, geen groeisegment. Maar dan is op een gegeven moment ook gewoon die rek eruit. De rek is er op, de, op een gegeven moment uit. Uh, enerzijds dus omdat die schadebranche niet voor niets kan gaan werken. Want dan vallen de bedrijven onder, kunnen ook niet meer gerepareerd worden. Anders omdat de Nederlandse bank nu ook heeft gezegd: ja, maar het, het kan niet meer uit, uh, die solvabiliteit die komt in het gedrang. En uh, dat is nu wat er eigenlijk speelt de laatste tijd. Ja, en de verzekeringsmaatschappijen zeggen dan ook weer op hun beurt... Nee, we doen ook wel een beetje de premies omhoog... omdat het winterweer zo slecht is geweest en uh, de schades zijn toegenomen. Ja, is dat dan een smoes? Uh, ja, ik zou het noemen krokodillentranen. Want het is al een paar jaar dat ze dan, als de premie verhoogd moest worden... dat ze zeiden, inderdaad, uh, die winterschade en uh, hogere reparatie... maar dat blijkt dus uit de cijfers van de fokwaar, dat dat niet het geval is. Niet waar. Ze hebben gewoon te lage premies gehad om op andere manieren uh, verzekerings penningen te kunnen binnenkrijgen met andere soorten verzekeringen. En nu staan ze voor het blok. Of eigenlijk de consument staat voor het blok. Ja, want wij moeten de portemonnee gewoon weer trekken. Ja. Um, als de premies nu weer omhoog gaan, profiteren de schadebedrijven daar dan ook weer van? Gaat die omzet dan weer een beetje omhoog? Nou, dat ik denk in niet. ieder geval dat, dat de druk misschien wat, wat minder hoog wordt. Dat ze op een gegeven moment wel met uh, fatsoenlijke marges kunnen blijven repareren. Want anders dan zullen er toch uh, zeg maar slachtoffers vallen dus in de zin dat bedrijven omvallen. Uh, maar die premies die gaan best wel omhoog. Uh, zijn al wat omhoog gaan. Daar, daar komt nog wel 10 tot 20, misschien 25 procent bij. Het is ja. trouwens een trend in heel Europa, want je ziet dat in Duitsland ook. Daar uh, gaan de prijzen uh, dit jaar 23 procent omhoog van de van de, van de autoverzekeringspremies. En in Engeland is het al jaren een heel dure uh, aangelegenheid om auto's te verzekeren. Vooral uh, jongeren uh, die in sportwagens rijden, die betalen gigantische premies in Engeland. Dus wat dat betreft weet men wel waar het naartoe zou kunnen gaan. Die worden gezien, waarschijnlijk denk ik dan zo als hele grote risicogroepen daar in Engeland. Die worden grote risicogroepen gezien, eh, met name in Engeland. Um, ja, en die stijging gaat dus inzetten. Gaan we dan over een paar jaar gewoon weer naar beneden? Krijg je dan weer die golfbeweging? Dat uh, lijkt me moeilijk te voorspellen, ja, uh, maar dat, uh, dat het goedkoper wordt zit er denk ik niet in, want uh, het gaat om geld en geld dat er niet is, dat kun je niet uitgeven. <laughs> en daarom moet je het maar ergens anders vandaan zien te halen. Dus ik denk dat, uh, dat de premies niet naar beneden zullen gaan uh, wanneer ze eerst de komende tijd omhoog zijn gegaan. En we gaan dus meer betalen. Wim Oude Winning, dank en tot volgende week. Tot volgende week. En dan zit hiermee het programma erop. Voor dit uur natuurlijk, en maar ook deze week. Maandag, dan ben ik er weer. Met kinderboekenschrijver Jeroen Aalbers. En hij is tevens punkrockartiest. Het is toch een bijzondere combinatie. Botte Jellema komt natuurlijk langs. Hij doet verslag van hoe het de band Jungle by Night is vergaan op Lowlands. En Charles Bormans schuift aan onze reclamespecialist. Hij richt zich op de negatieve reclame. Denk bijvoorbeeld maar eens aan wat de Britse rellen eigenlijk voor het merk Adidas betekenen. Dat is niet best. Jurgen van den Berg is hier zometeen ook met lunch. Dag Jurgen. Zomerserie over fervente Twitteraars uh, op vrijdag. En wie gaat de schuil achter Gerry Merts? Ik heb geen idee. Ze is in ieder geval een hele oude mevrouw. Dus oh? Twitter is echt niet alleen maar voor jonge mensen. En ze twittert heel fanatiek, denk ik. Ja, nee, ja. Echt, echt een leuk verhaal. Mediaform Kees Boman en uh, Jan Slachten gaat onder meer over de Finse, Finse deal, waar iedereen uh, nu ja. zo uh, over te hoop loopt. En dan gaat het ook over, over in stand.nl. De Finse deal ondermijnt het Europese reddingsplan voor Griekenland. En wie komt er langs? Europarlementariër Hans van Balen. En die is van de VVD. Zo is dat. Straks dus. In lunch. En, uh, nou ja, stam.nl. Daarvoor dus lunch. Het nieuws ook nog. Ik wens u vast een heel fijne middag op Radio 1. En een goed weekend. Surf naar de gids.fm. Tot maandag.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 en een bezoek aan Willem van gaan op de golfbaan. Waarom weet ik niet, maar ze namen me niet meer serieus. Zondag vanaf kwart over twaalf, de terstribune. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten. Deze maand in Plus Magazine. Goed nieuws. Onderzoek naar kanker wordt minder belastend dankzij nieuwe medische technieken.